Shalom broeders en zusters Ik ben blij dat ik weer het woord met, met u allen mag delen Ik ga het u vandaag niet te moeilijk maken Het thema voor vandaag is Godsdienst Of in dienst van God Voelt u het al? Ja, het Nederlands is zo moeilijk, maar toch zo mooi. Weet u, een tijd geleden... toen keek ik in de spiegel... ...en toen zag ik mezelf. En weet u, weet u wat ik eigenlijk zie? Zie in mezelf... ...een fariseeën. Ja, inderdaad. Ik moest er wel een beetje om lachen. Maar ik heb zoveel dingen geweten en ik ben achter zoveel dingen heb ik kennis genomen maar eigenlijk is het alleen maar kennis ik heb daar eigenlijk niets mee gedaan ik weet het wel ik weet het wel en eigenlijk op dat moment toen kwam een ommekeer eigenlijk moet je ja je kan maar één kan op eigenlijk, je kan geen andere kan op er is geen andere kan we hebben ons leven aan de Heer gegeven en dan is het niet meer van ons. Ook niet meer van mij. Je kan niet op twee benen blijven hinken. Dat gaat gewoon niet. En uh, mijn naam is Louis. En uh, zonder iets zou ik dus hier niet kunnen staan. Dus ik heb hier wel, wel iets meegenomen. Om de dingen even duidelijk te maken. Ik heb vandaag iets moois meegenomen. Dat is een heel mooi exemplaar eigenlijk. Voorlopig rijk dus vandaag niet meer, maar ik heb hem eraf geschroefd. Oh. <laughs> dit is een, een schokbreker. En een veer. Ik wil u wat uitleggen over, over dit, dit dingetje eigenlijk. Niet onbelangrijk voor een voertuig. Een veer, dat veert. Dat weten we allemaal. De eigenschappen van een veer is als je hem laat vallen... ...dan kaatst hij. Dus als ik hem hier laat vallen... Ik haal hem, ...als ik die veer losmaak... ...en ik laat hem hier op de grond vallen... ...dan stuitert hij naar het plafond toe. Dus je hebt wel een voordeel aan. Je krijgt in ieder geval niet pijn in je billen... ...als je dit onder je zadel plaatst. Maar je hebt toch ook wel een probleem... ...dat hij dus te hoog kaatst naar het plafond. En er zijn mensen die hebben uitgevonden... Dat het niet gebeurt. En dan hebben ze namelijk een schokdemper gemaakt. Dat zit, dat zit namelijk hier in die veer. Dus wat gebeurt er met een schokdemper? Als die valt, blijft die liggen. Hij gaat wel omhoog, maar niet meer dan nodig is. Dat doet de schokdemper. Ofwel een schokbreker. Zonder een schokbreker zou je dus geen vijftal of honderd kilometer per uur kunnen rijden. Dat gaat niet. Je kan wel rijden, maar nooit zo hard. Zonder schokbreker kan je ook niet zomaar tot stilstand komen. Maar de schokbreker doet heel veel. Door een deugdelijke of een goede schokbreker, wanneer je op je rem trapt, dan blijft het wiel contact houden op de weg. Anders glijd je door. Dus dit is het spiraaltje. Dat is de veer. Dat is goed voor je comfort. Maar de schokbreker. Dat dem. Dat dem namelijk de schok die je maakt. Dus wanneer je in een kuil komt. Dan zet hij poem. Blijf die stilstaan. Dan kan je gewoon doorrijden. met 100, 120, 200. Maakt niet uit. Je kan een bocht maken. Je vliegt er niet uit. Want je hebt een goede... En dan wil ik namelijk het woordje gebruiken. Een deugdelijke schokbreker. Door deze deugdelijke schokbreker heb je ook een deugdelijke auto. Die dus gewoon goed op de weg blijft liggen. Voordat ik begin met het woord. Wil ik namelijk over een broeder hebben die bij mij hier aanwezig is. Ik zal zijn naam nog niet noemen. Het is een broeder. In mijn, oog, in mijn ogen. De minste van ons allemaal. De minste van mijn broeders. Ik heb er eigenlijk nooit zoveel om hem gegeven. Totdat mijn ogen open gingen. En mag zien wie ik eigenlijk voor me heb. Je hoort eigenlijk nooit wat van hem. Nooit. Maar hij is er altijd. Hij is er altijd. Of het nog goed gaat of slecht gaat met hem. Hij is er. Hoe groot de problemen ook mag zijn. Hij is er. En hij blijft altijd dezelfde. Ik heb zoveel zo mensen naar voren zien komen. En door, de, door deze microfoon horen spreken. Wat hen is aangedaan. Voor allerlei ellende en nareheid. Maar hij is toch een van de weinigen geweest. Die naar voren gekomen is om te zeggen wat hij de mensen heeft aangedaan. En niet dat hij voor vergeving voor vraagt. Wat een nederheid. Wat een liefde. En dan nog wel de minste van mijn broeder. Ik heb daarvan heel veel moeten leren. Heel veel van die Macho figuren onder ons. Ja jij niet hoor. Maar er zijn heel veel mensen die, die, die, die weten alles van het woord van God. Die weten alles. Die hebben het allemaal gehoord. Ze weten ook te plaatsen waar het moet. Heel veel mensen kunnen je ook van alles vertellen. Ik heb ook regelmatig draai op mijn oren gekregen van mijn broeders en zusters. Maar van deze broeder. Je kan bij hem helemaal niets verkeerd doen. Je kan bij hem echt helemaal niets verkeerd doen. Maar hij is toch wel de enige die zegt van... Ja, ik heb iets fout gedaan. Ik heb gezondig. Alhoewel hij zijn leven aan de Heer heeft gegeven. Toch naar voren komen. en zeg ik, ik heb gezondig. Ik heb een fout gemaakt. wil je me vergeven? Wil je voor me bidden? Prachtig mooi. Ik ben ook vaak naar voren toe gegaan. Om te zeggen wat mensen mij hebben aangedaan. Wat voor ellende ze mij niet te veel toegebracht hebben. Dat ik zoveel schade in mijn ziel heb. Maar van deze... Van deze broeder heb ik toch geleerd dat ook wij fouten maken. Nadat we ons leven hebben gegeven aan de Heer om hem te volgen. Hij heeft in die ellende en die narheid nooit, nooit in gedachten gehad... dat hij niet zal doen wat hij moet doen. Zijn hele lieve broeder. Nog niet zo lang geleden, toen vertelde hij me een verhaaltje. Dat is drie weken geleden. Ang die zegt van Louis, we hebben een jubilaris in huis... Die is 40 jaar getrouwd, 50 jaar getrouwd, maar daar denk je als eerste aan. Maar nee, er is iemand die is 40 jaar in dienst geweest. 40 jaar in dienst, bij één bedrijf. En die me volgen 40 jaar steeds dezelfde richting op. En weer terug, en gaan, en weer terug. Nee, hij is geen directeur. Hij zal dan waarschijnlijk wel de minste zijn van iedereen. Gewoon trouw iedere dag naar zijn werk toe om zijn gezin te kunnen onderhouden. Veertig jaar lang. Maar hij heeft gewerkt aan een product die iedereen kent. In de hele wereld weten ze, als je die naam hoort... Er zijn mensen bij mij geweest toen ik nog in de auto zat. Die komen direct van de dealer naar mij toe en ze zegt: "Hij Louis, wil je vier nieuwe schokbrekers onder die auto dopen? Splinter nieuwe auto. En er zijn er niet één, er zijn er wel honderden. Ze willen allemaal een nieuwe schokbreker hebben. En het merk is Koning. En die medewerker daaraan, aan dat deugdelijk product, dat is Leen van der Stelt. Ik wil even vragen of Leen van der Stelt even naar voren wil komen. Ja, ik heb hem gisteren gebeld. Ik zei, Leen, ik zeg, wil je voor mij even meenemen wat je allemaal ontvangen hebt na, na, na, na 40 jaar arbeid? Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op hem. Wat hij heeft bereikt zal ik nooit meer bereiken. Ik ben te oud. Ik ben gewoon te oud. Het gaat gewoon niet meer redden. Het gaat niet meer lukken. En dan zegt hij van. Ja Louis, ik heb ook nog een oorkonde gehad. Nou dat moet dat, dat, dat moet. dat moet gezien worden. Moet gezien worden. Oorkonde. Aangeboden. Bij de uitrekking van de gouden draadspeld. Met briljant Ter gelegenheid van het feit dat Leendert van der Stel 40 jaar in dienst was bij Koning BV in oud Beijerland. broers en zusters als u de aardbol neemt weet bijna ieder mens waar deze fabriek staat ieder liefhebber ieder autoliefhebber weet gewoon waar die staat want het is een van de beste de degelijkste schokbrekers die er ooit gebouwd wordt en mijn broeder is daar medewerking van aan een deugdelijk apparaat. Want hier gaat het namelijk om. Het is een apparaat wat deugt. Iedereen wil het graag hebben. Iedere autokenner of een motorkenner wil dat gewoon weten. En nog mooier. Ja, dat kan je overal kopen. Maar niet dit. Het is een speldje Met een diamant erop. Het gaat niet om een speldje, Maar de emotionele waarde. 40 jaar. 40 jaar. Trouwe dienst. Wat ik van hem heb geleerd in deze korte tijd, is zijn trouw. Hij is trouw aan waar hij voor staat. Alle dagen van zijn leven. 40 jaar lang heeft hij gegeven. We moeten allemaal nog maar bewijzen die nog niet zo ver zijn. Want vaak zijn we na drie weken al zat. En soms na een jaar zeggen, ik, ik zoek even wat anders. Maar hij heeft 40 jaar heeft hij gestaan. En wat hij precies doet, dat weet ik niet eens. Maar ik vind het geweldig. En weet u wat het is, broeders en zusters? God kan zulke mensen gebruiken. De geringste van mijn broeders kan God heel goed gebruiken. Echt waar. Want hij heeft eigenschappen die we niet allemaal hebben. Als ik op vakantie ga, hoef ik hem maar de sleutel te geven. En ik weet dat die drie weken in orde zal komen. Want alleen gaat het wel voor zorgen. Hij is niet de sterkste. Hij is niet de knapste. Maar hij is een kind van God. Hij is een kind van God en hij is mijn broeder. Hij staat er altijd. Maar. Maar deze man staat niet op zichzelf. Maar het succes die een man is, mede dankzij zijn vrouw. En dat heeft hij. Hij heeft een sterke vrouw naast zich. Leen, wel dat je dit hebt willen meenemen. Goed. Dank u wel. Het gaat mij eigenlijk over, over de deugden van het leven. Alles wat we doen moet deugden. Hij moet degelijk zijn. Je hebt niets aan iets wat niet deugt. Ik zal maar beginnen. Als je een vrouw bent, dan moet je deugen als een vrouw. Dan begin ik misschien verkeerd, maar het geldt ook voor de man. Als hij een man is, moet hij deugen als een man. Ook als u christen bent, dan moet u deugen als een christen. Als dat niet zo is, dan ben je dus eigenlijk niets waard. Het moet degelijk zijn. Je geloof moet degelijk zijn. Het is heel belangrijk om dat te weten. Daarom is mijn thema ook godsdienst of in dienst van God. We kunnen soms wel vroom zijn. En velen doen dat. Maar niet iedereen is dat werkelijk. Ik ben geïnspireerd eigenlijk door de apostel Petrus. Ik heb alle weken heb ik ben ik achter Petrus aangegaan, aangegaan in de Bijbel om zijn leven op deze wereld achter te zien te komen. Petrus is een man, het is een discipel van, van Yeshua van het eerste begin. Jezus kwam hem tegen en de Heer zegt, ga achter mij, volg mij. Ik zal je maken vissers van mensen. En Petrus, die is met hem meegegaan. En eigenlijk is het, uh, naar mijn inzien toen hij nog zo jong was, een hele leuke jongen. Heel erg wispelturig Heel erg actief. Uh, eigenlijk, uh, ja, toch wel een vrolijk mannetje. Maar uh, geen blad voor de mond. Hij zegt alles wat hij denkt. Het is dus eigenlijk uh, zo'n persoon heb je eigenlijk nodig in zo'n hele team. Hij komt altijd met vragen dat je denkt van hoe kom je erbij. Na enkele dagen vraagt die ja. heer: we hebben alles achtergelaten. Wat is ons loon? Kom je achter? Het is ook een, uh, een man die, uh, die op een gegeven moment uh, in de storm lag. Hij zat in de storm aan, aan boord ook zo'n mannetje geschrokken tot, toen hij iets zag aan boord of op, op het water lopen en de heer zegt vrees niet en wat zegt Petrus als u het bent heer laat mij lopen over het water mannetje heel raar mannetje ik zal het nooit gezegd hebben maar hij wel laat mij lopen naar u toe op het water zegt hij en de heer zei kom. En weet je wat er gebeurt? Hij deed het. Heeft u wel eens geprobeerd zo in de badkuip als die vol is even, het water te, even je voet op het water neerleggen. Kijken of je dan een paar stappen kan lopen. Dan gaat het niet lukken. Hij wel. Hij stapt op het water en hij loopt naar de heer toe. Even later stapt hij door het water. En wat zegt Jezua? Klein gelovige. Klein gelovige. Waarom twijfel je? Dat heeft Petrus allemaal gemaakt. Maar het heeft mij wel geleerd. Het heeft mij wel geleerd. Maar dat zegt nog meer dan dat er staat. Petrus in de gevangenis. Ook zo'n mooi verhaal. Hij zat geboeid aan twee, twee van die soldaten. Is toch niet geweldig? Hij werd bevrijd uit de gevangenis. Die man heeft zoveel ervaringen in zijn leven. Oh. Ik wou maar dat hij in die tijd geleefd had. Toen ik hiermee bezig was. Het is net als het een film, een film voorbij, voorbij gaat. Het is net een film dat er voorbij gaat. De heer wil zijn voeten wassen. Oh, zei hij. Nooit in de eeuwigheid gaat gij mij de voeten wassen, zegt hij. En de heer, zoals die omdat die Heer is. Zegt hij, ja maar Petrus. Als ik je de voeten niet was. Dan heb jij geen deel aan mij. Hij zegt, ja maar als ik toch, als je toch de voeten was. Was dat mijn hele lichaam en mijn handen ook erbij. Nou, dat is echt een mannetje. Dat is altijd in de contramin. Maar altijd volgt hij de Heer. Hij is het niet altijd mee eens. Maar hij volgde hem wel. Bij de kruisiging, ja, dat maakt hij een grote fout. Hij zei, waar u, waar, waar u ook heen gaat, heer, zal u volgen. Hebt heeft hij dus niet gedaan. Gewoon niet. Heb zijn heer verloven. Oh, er zijn zoveel verhalen van Petrus. Het, het is, is ongelooflijk, ongelooflijk, zoveel om op te noemen, maar je, je, je moet er eens een paar uitkiezen, maar het is een geweldige een geweldige apostel, waar wij zeg maar, heel veel kunnen leren. Op een gegeven moment drijft die demonen uit en het ging gewoon niet, het ging gewoon niet. Maar ze doen het wel. Ze doen het wel. Ze voeren de opdracht wel uit. Wat is niet altijd geluk? Peter is een groot man. Wij kunnen daar heel, heel, heel, heel veel van leren. Want hij is de man die Yeshua op deze wereld op de voet geeft gevolgd. Een heerlijke man. Ik heb heel veel van hem kunnen leren in het boek Handelingen. Want zelf heeft hij niet veel geschreven... Wat Lucas heeft heel veel verhalen over hem verteld. En wat hij gedaan heeft, hij heeft namelijk twee brieven geschreven. Eén Petrus en twee Petrus. Dat zijn de brieven die hij geschreven heeft. En dan vertelt hij dus de gevaren... ...die van buitenaf komen... ...en de gevaren die van binnenuit komen. Daarom is het heel belangrijk... Om uw Heer goed te leren kennen. Om hem werkelijk te leren kennen. Want. Er zijn zoveel. Zoveel mensen. Die geloven in Yeshua. Maar gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Ik wil met u. Naar Petrus toe gaan. 1 Petrus 1. Als er veel mensen. Als er iemand gestruikeld Is. In het woord, dan is het wel Petrus geweest. Toen Petrus Yeshua had verlogen en de Heer was opgestaan. Toen zegt hij, zeg tegen mijn discipelen en zegt tegen Petrus dat ik hem daar en daar zal ontmoeten. Ondanks dat Petrus de Heer heeft verlogen, heeft Yeshua hem toch niet in de steek gelaten. Petrus heeft een hele grote fout gemaakt in zijn leven. Door te zeggen dat hij Yeshua niet kent. Dat hij daar niet bij hoort. Het is eigenlijk een dolk in de rug van de heren. Het is hetzelfde als ik vandaag van de dag zeg. Nou die Verdauw, niet zo lekker wijfje hoor. Ze is niet zo lief zoals ze eruit ziet, echt niet. Man keert van alles aan. Dat kan, dat gebeurt. Dan ver ver verlogen je iemand, maar weet wel wie je verlogen. Iemand die iedere week wel 15 keer, 16 keer ...de deur openmaakt om broeders en zusters welkom te heten. En daarna nog een bakje koffie geven of thee. En dan nog een koekie erbij het gebeurt maar weet wel wat we doen als we dit soort dingen doen en het gebeurt me al te vaak in ons onwetenheid dat we dit soort dingen eigenlijk ja zeg maar flikken Petrus deed het ook maar Yeshua heeft hem vergeven zo mooi is het eigenlijk de vraag is waarom wat is nou de oorzaak dat wij zo'n grote fout maken in ons leven. Dat na al die jaren wandelen met het woord van God, de waarheid kennen en toch struikelen. Maar dat is de vraag. Wat is dan de oorzaak? Petrus die weet dat. Hij legt het ook uit in zijn brieven. 1 Petrus 1 vers 22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde heb dan elkander van harte bestendig lief. Als aan wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende blijvende woord van God Nou, ik weet één ding zeker, het zegt nog niets. Het zegt mij nog niets wat ik gelezen heb. Hier moeten we dus eigenlijk even bij stilstaan. En dan moeten we even dieper induiken in het woord. Ik herhaal. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan, het, aan de waarheid. Door gehoorzaamheid aan de waarheid. De waarheid is het woord. Gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde... Moeilijk, hè? Hij heeft wel eens over Paulus. Maar hij doet ook knap ingewikkeld naar mijn inzien. Ik ga het proberen makkelijker te doen. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid. De waarheid is het woord van God. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Dus niet het woord van God. Want het woord van God doet dus helemaal niets. Daar is die ook later achtergekomen. Het woord van God. Is het woord van God. Want iedereen kan het lezen. Iedereen kan het begrijpen. Maar de gehoorzaamheid aan het woord. Daar gaat het om. Gereinigd tot ongeveinste broederliefde. Door gehoorzaamheid worden onze zielen anders. En dan spreekt hij hier ongeveinste broederliefde. Ik moest even zoeken. Ongeveinsde. Wat het betekent. Wat het werkelijk betekent. Het is het Nederlands. Niet gehuigelde liefde. Hoe vindt u dat? Niet, gehuig, niet gehuigelde liefde. Ik kan natuurlijk wel zeggen, ik heb je lief. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ik heb zeker... ...zeker één week geworsteld met één woord. Ik weet niet of u wel eens... zo'n op zijn Hollands gezegd... ...bonje hebt thuis met uw echtgenoot. Een beetje ruzie of zo. Nooit gehad? Ik wel, hè? Rijnie ook. <lacht> ja. Weet u? Tegen het einde ervan... ...dan ga je heel zachtjes praten... En dan zeg je, schat, ik hou van je. Dat zeg je niet iedere dag. Maar op dat moment dat je het goed wil maken, dan zeg ik altijd, schat, ik hou van je. Ja toch? Of niet? Nooit gehoord? Oké, okay, niet. maar ik doe dat wel. Ik hoor het, ik hoor het. Weet u? En dan krijg ik een antwoord. En dat hoor ik al jaren. Ik hou van je. Je weet nog niet eens wat houden van betekent. Dat is wat ik dan regelmatig hoor in mijn leven. Al zeker 10 jaar, 40, misschien wel 50 jaar. Ik weet het verschil niet wat houden van betekent. Dus, twee, drie weken geleden, toen onze broeder Cortés Rico, die kwam in zijn preek en die zegt. Als ik iemand lief heb. Dat wil nog niet zeggen. Dat ik van hem moet houden. En dan werd het nog een keer vertaald. In Vlaams. Zo. So, nou Louis. Steek het maar in je zak. Dit is werk voor morgen. Er is een verschil tussen houden van en liefhebben. Dus de maandag op mijn werk. In een gesprek. Toen zei ik, wie kan mij vertellen? Het verschil tussen liefhebben en houden van. En dan gaat de hele zaak door. Zo de hele dag. En dan de hele week. Hè. Toen kwam één wijze. Die kwam, ja, die zei, dat is tussen, tussen mensen die elkaar liefhebben. Dus in, in het huwelijk is dat daarvoor zoiets. Dan komt er eentje bij. Die is slim. Die denkt, ga je in Google zoeken. Je hebt zo'n klein computertje. En dat zo. En dan komt dus in Romeinen 13, vers 8. Dat las hij daarvoor. Ik denk, ja, dat, dat dat herken ik, die tekst. Ik zei, dat komt zeker uit de Bijbel. Ja, uit Romeinen, zei hij. Van Paulus. Oh. Maar goed, een echte antwoord... is er dus eigenlijk nooit gekomen. Want als er wel een antwoord komt... dan heb ik dus nog een vraag. Hè? Zo gaat hij dus vandaag. Krijgt hij dus drie antwoorden... en hij komt met vier vragen, gaat hij dan verder naar huis. Je krijgt dus meer vragen als antwoorden. Het is altijd zo in, in, in, in het geloof. Maar als... Als God mij liefhebt en er is een verschil, dan is mijn vraag: van, hou die dan nog van mij ook? Als God mij liefhebt, hou die dan ook nog van mij? Want daar schijnt een verschil in te zitten. Maar goed, dat even opzij, we gaan even verder. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinste broederliefde, dus een pure liefde, niet gehuigelde liefde, maar echte oprechte broederliefde. Heb dan elkander van harte bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, blijvende woord van God. Dus dat wil hiermee zeggen: Dat met het woord alleen komen we er niet. We moeten, we moeten gewoon een deugdelijke christen worden. Paar Petrus was een kind in het geloof. Echt deugen deed hij in die tijd dus nog niet. Dat kan een kind ook niet. Maar wij moeten groeien in het geloof. Na de dood en opstanding van Yeshua, toen was hij echt een volwassen een volwassen navolger van Yeshua geworden. Toen was hij de Peters. Hij was er nog niet, want hij had nog partijproblemen. problemen. Ook al heb je veel, al is je geloof nog zo groot, je komt nog altijd problemen tegen. Want het is niet zomaar van, oh, ik, ik, ik ben iemand anders geworden, maar zo werkt dat gewoon niet. Op een gegeven moment had hij gewoon met zijn broeders, Joodse broeders, die Yeshua hebben aanvaard. En toen de toen christenen uit de heidenen kwamen, toen moesten ze eigenlijk toch afzonderen. Maar hij, hij, kon het dus hij, kon het gewoon, hij kon het gewoon niet. Uh, hij kon het nog niet. Hij kon het nog niet. Dat probleem hebben we allemaal. Maar hij laat zich eigenlijk wel corrigeren door zijn broeder. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? Hij is een groot man. Petrus is een groot man. Hij had nog een probleem. Hij ziet, hij ziet de, de heidenen, christenen en de joodse christenen niet als hun gelijken. Ik wil u waarschuwen. Pas op. Dat wij niet dezelfde fout andersom maken. Wij zijn elkaars gelijken. Christenen uit de joden. Of christenen uit de heidenen. Want die fout maak je heel gauw. Wat Petrus heeft in zijn hart. Is dat nog niet helemaal los van dat probleem. Maar aldoende leert hij. Ik wil verder gaan naar 2 Petrus. Vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbare geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland. Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heren. Zijn goddelijke kracht, immers, heeft ons met alles voor wat leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem, die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftig, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen... Aan het verderf. Dat door de begeerte de wereld heerst. Het is ook een hele mond vol. Ook niet zo eenvoudig om zomaar te begrijpen. Ofwel. Hij wil hiermee zeggen. Dat wanneer we ons leven aan hem geven. Bij de doop. Dat wij de goddelijke natuur. Hebben gekregen. Gods eigen wezen zit in ons. Dat zegt Petrus hier. Maar zegt hij. vraag om deze reden met betoon van alle ijver. Door uw geloof de deugd, Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde. En de, door de broederliefde de liefde. Mooi hè? Snap je het? Maar er, komt nog, er, komt, er zit er nog even iets, iets, zit er nog iets tussen. Wat nog veel ingewikkelder maakt. Maar laten we niet te ver gaan. Maar laten we gewoon even teruggaan. naar wat hij eigenlijk werkelijk zegt. Als je de statenvertaling neemt. dan staat er daar veel mooier in. Althans, veel makkelijker te begrijpen. Als ik de statenvertaling lees vanaf vers 5. En gij. Tot, dus, tot hetzelfde ook de naastigheid toebrengende. Een beetje ingewikkeld. Voeg bij uw geloof deug. En bij de deugd de kennis. Dus je moet het van jezelf toevoegen. Je hebt het er niet uit jezelf. Je moet echt je best doen. Je moet alles wat in je wezen is. Alles wat in mij is. Moet ik samenbundelen. Om een deugdelijke gelovige te worden het gaat niet vanzelf de heilige is en bidden en zo werkt dat gewoon niet we moeten alles wat in ons is moeten we samen bundelen en dan moeten we in werking zetten dat zegt Petrus hier want hij heeft het geleerd hij heeft ook al die fouten gemaakt maar hij heeft nooit de fout gemaakt om Yeshua niet te volgen Nooit gedaan. Heb ik ook nooit gedaan. Heeft broeder Vanouw ook nooit gedaan. Wie niet in staat is om een fout te maken. Is tot niets in staat. Staat niet in de Bijbel. Maar u mag het heus wel, wel amen zeggen. Als we niet in staat zijn om een fout te maken. Zijn we tot helemaal niets in staat. Daarom sta ik hier nog. En als het fout is gaan we om. Gaan we wat anders doen. Maar zolang het goed is gaan we gewoon die weg door. Met u allen. Samen. Hand in hand. En bij de kennis de matigheid. Want als u gelooft dus niet deugt, dan kom je helemaal niet verder. En bij de matigheid de leidzaamheid. En bij de leidzaamheid de godzaligheid. Ja, dat is een moeilijk woord, maar wel mooi. Je wordt niet zomaar een uitmuntende christen. Echt niet waar. En bij de godzaalheid, de broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, de liefde. Nou. Daar heb je dus de broederlijke liefde. En dan de liefde. Welke liefde? Het schijnt toch twee soorten liefde te zijn. En als je al die Bijbels bij elkaar raapt, dan, dan, dan kom je nog meer mooiere dingen tegen. Echt prachtig mooi. Daardoor is het mij duidelijk geworden waar ik het eigenlijk over heb. Petrus is vaak gestruikeld. heeft het heel moeilijk gehad in zijn leven. Maar toen wist hij het. Toen wist hij het. En weet u waarom, die, waarom en hoe hij achter is gekomen? Door het doen. Door gewoon te doen wat het woord zegt. Het woord in mij. Doet helemaal niets. Ook de geest in mij. Doet helemaal niets. We hebben het allemaal. Maar. Het doen van wat het woord zegt, dat verandert mijn ziel. De liefde, de liefde. Er staat namelijk twee keer de liefde op. En bij de godzaligheid de broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde. En dan staat er hier toegevoegd jegens allen. Ja, toegevoeg. Dat toegevoegd is niet origineel uit de Bijbel. Maar wat, Paul, wat Petrus hier bedoelt is, je naaste lief, je naaste lief hebben. Broeders en zusters, als, ik zeg, als u zegt van ik heb mijn naaste lief, we weten niet wat we zeggen. Je moet maar eens leren om je broeder lief te hebben. Ik zal u dit vertellen, als ik mijn broeders, een van u verlaat, heb ik echt niet lief. Heb ik niet echt die ongefijnste liefde. Heb ik echt niet. Want als ik die ene kwaad kan doen. Kan ik de andere ook kwaad doen. Dan ben je nog steeds. Geen echte christen. Je bent nog steeds. Een vleeslijke christen. Je bent nog steeds. Een natuurlijke christen. Maar je wordt pas een geestelijke. Christen. Wanneer je Doet. Wat het woord zegt. Want dan pas verandert je je hart. Want dan pas ben je in staat om iedereen lief te hebben. Want het is echt geen kunst. Je zou zeggen heel makkelijk om je broeder lief te hebben. Want liefde tot je naaste. Dat is nog veel moeilijker. Maar als we onze broeder al niet lief kunnen hebben. Hoe kunnen we dan de hele wereld lief hebben? Vertel mij nou maar eens even hoe dat gaat. Ik zal het niet weten. Of dan moet er, toch, moet er toch een verklaring zijn tussen liefhebben en houden van. Er zit daar een beetje speling in. En dan kunnen we daar een beetje in rommelen. Daarom zeg: ik, liefde is gewoon doen wat de Heer zegt. Want dan pas deug je. Ik ga weer terug naar de NBG. Naar de, de Want als deze dingen bij u aanwezig zijn, vers 8. En overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want van wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijzienheid. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Welke zonden? Welke vroegere zonden? Als we de Heer aannemen en je beleid dat, dat je hem wil volgen, dan worden ze onze vroegere zonden weggedaan. Je mag opnieuw beginnen. Daar heeft hij het over. Dan zegt hij, beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Te doen. Want als gij dit niet doet... Gij nimmer, zal, zult gij nimmer struikelen. Dus wanneer je dat doet, zal je niet struikelen, zegt hij. Dus alleen van het lezen en het horen en de Heilige Geest, bereik je niks mee. Maar als je het wel gaat doen, zegt hij, dan zal je nooit struikelen. En nog mooier, zegt hij in vers 11, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang. Tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland. Yeshua de Messias. Dus het is geen zweverig iets. Het is gewoon een kwestie van doen. Want anders ben je alleen maar godsdienstig bezig. Maar dan ben je niet in dienst van God Jammer van de tijd. En velen van ons zijn godsdienstig. Er zijn er maar weinig die in dienst van God zijn. Want het is doen wat Hij zegt. En nu haal ik dat uit Petrus, maar Joshua heeft het zelf ook beleden. In Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het zit er vol van jammer van de tijd het is kwestie van doen wanneer je gaat doen dan ben je een deugdelijk kind van God want alles heeft hij ons reeds geschonken maar eigenlijk is het helemaal geen nieuws want je kan wel praten over Australië maar als je er nooit naartoe gaat weet je er niks van Totdat je daar geland bent en je gaat daar wonen. Dan weet je hoe dat land is. Dan kan je mij vertellen van hoe het is en hoe het was. En eerder niet. Nou, met het, met het christendom is het precies hetzelfde. Je kan dus niet beloven en niet doen. Ja, maar ik heb nooit beloofd. Jazeker hebben we, we beloften gedaan. Toen we hem aangenomen hebben. Toen hebben we de belofte gedaan om hem te volgen. Om te doen wat hij zegt. Want ik wil zo graag een kind van u zijn. Of hebben we dat nooit gedaan? Het is een God van wonderen. Het is nog steeds een God van wonderen. Maar wij moeten een deugdelijk geloof hebben. Ons geloof moet deugen. Er moet een de deugd aan toegevoegd worden. Anders is het een waardeloos geloof. Je hebt er niets aan wat iedereen gelooft iedereen gelooft, op zijn eigen manier geloven we allemaal maar geloven is gewoon op het woord handelen dat is heel belangrijk geloven in het woord van God wat, er hier, wat hier staat geldt voor ons allemaal ik zal u een verhaaltje vertellen het is lang geleden gebeurd met mijzelf ik wil wel eens weten wat geloof eigenlijk is ik speelde met mijn leven. Maar zal ik u vertellen. Ik speelde met mijn leven. Maar ik wil weten. Wat God voor mij betekent. Dat is tussen mij en God. En met niemand erbij. Ik was ziek. Ik was goed ziek. Ik verliest de bloed. Liters bloed. Echt liters bloed. Maar ik heb zoveel gelezen uit de Bijbel. Zoveel gelezen uit de Bijbel. Dat een vraag bij mij is. Van als God voor deze mensen zijn in de Bijbel is die dat ook voor mij bestaat diezelfde God nog wel en ik zet mijn leven op het spel ik heb heel veel mensen in moeilijkheden gebracht mijn hele familie om mee te beginnen want ik plaste bloed, liters bloed en op woensdagavond met de Bijbelstudie heb ik gevraagd of er voor mij gebeden kan worden en Wim legt zijn handen op die bad en vervloek de kwaal en de volgende ochtend plas ik nog steeds bloed en die ochtend daarna nog steeds bloed de hele kerk had een probleem de mensen die het weten die hebben me op mijn werk gebeld en ik weet met weinig bloed ga je zweven en dan ga je gewoon neer je hebt er maar vijf liter maar ik weiger het om naar de dochter te gaan om alleen te weten of hij er ook voor mij zal zijn. Nou, het wordt alleen maar erger. Het wordt niet beter, het wordt erger. Maar geloof moet deugen. Je geloof moet deugen. Ik adviseer niemand dit te doen. Echt niemand. Dit heb ik nooit gesproken. Je moet het niet doen. Maar ik ben bereid om te sterven. Weet u dat? Ik ben er klaar voor op dat moment. Want ik weet hij zal er ook voor mij zijn. Dat weet ik. En sabbatmorgen. Dat was het nog in de kinderschoenen. We waren net mee begonnen met genezing. En sabbatmorgen. En toen ging ik plassen. Dat is een raar verhaal. Maar ik mijn vrouw. zei: kom eens kijken. Het is. Het kwam zo uit. Ongelooflijk. Hij bestaat. Hij leeft. Hij is echt. Hij is echt. Zoals Petrus verlost wordt uit de gevangenis. Zo is onze God nog steeds. Zo is hij nog steeds. Echt waar. Toen Petrus. Toen Petrus. Bij de tempelpoort. Die. Geboor, die, die, die, die lamme man die geboren was. Die, die uit zijn. Van kinds af aan. Nooit gelopen heeft. Voor gebeden had die bedelaar kent u dat verhaal hij zegt kijk me aan hij zegt goud en zilver heb ik niet maar wat ik heb zal ik het je geven hij zegt sta op en die man die wandelt en die man die wandelt de hele gemeente was in rep en roer die geloven het gewoon niet. Wat zegt Petrus? Wat zit je me nog aan te gapen? Wat zitten je me aan, aan te kijken? Als zo'n wonder gebeurt dan denken we. Oh dan moeten we daar heen. Want daar gebeuren wonderen. Hij zegt het is de naam. Het is de naam van Jezus. Die je gekruisigd hebt. Die heeft het gedaan. Nog steeds wil hij laten zien. Dat hij bestaat. En dat hij sterk is. En dat hij kracht heeft. We zitten niet in de persoon. We zitten in de naam van Yeshua, de Messias. Die je gekruisigd hebt, zegt hij. We hoeven niet achter de wonderen aan te gaan. Wat we moeten doen is gewoon gehoorzaam zijn aan het woord van God. Dat is wat we moeten doen. Wees een deugdelijke christen. Wees een deugdelijke man. Wees ook een deugdelijke vrouw. Alles moet deugzaam zijn. Van Rut wordt er gesproken dat ze deugt. Zij deugt. Ze is een deugzame vrouw. Als dat dus niet zo is. Helaas. Want als je deugt, zegt die, zal de poorten, de toegang tot het eeuwige koninkrijk... Wijd openstaan voor ons. Een koninkrijk van God hier op aarde zal die wijd open, open laten staan voor ons. Maar wij zijn zijn navolgers. We hebben van de week gehoord met de nieuwe maan dat het brood van de kinderen, dat is genezing. Dat is het brood van de kinderen. Dat is, voor, dat is voor ons. Genezing is voor ons. Als we ziek zijn, als we het moeilijk hebben, dan geeft u ons kracht. Bidden goed, maar gehoorzaam Hem. Nou letten, zijn voetsporen blijven navolgen. Alles wat afwijken is, is niet van hem. God is goed. God is echt goed er zijn zoveel deugden als u, als u nog meer wil lezen over de deugden dan moeten we naar spreuken 31 gaan daar, daar hebben ze over de deugden van de vrouw ja geweldig zo'n vrouw dat, uh, dat wil iedereen iedereen lezen hè, thuis ja weet u wat hij ook zegt tegen de godsdienstigen die niet in dienst van God zijn ja het is heel hard hoor dat zegt Yeshua zelf hij zei, de hoeren en de tollernaars zullen u voorgaan in het koninkrijk van God. Dat zegt hij ook tegen mij als ik niet deug. We moeten begrijpen wat er staat, maar laten we gehoorzaam, gehoorzaam zijn aan zijn woord. Laten we niet zomaar voor lief nemen, maar wees gehoorzaam aan zijn woord, want dan gaat hij werken in onze zielen. Onze ziel wordt anders, we worden sterk, we komen los van die melkfles. We komen los van die baby christenen. We komen los van die jankende baby christenen. Oh, ik heb ook zoveel gejangen in mijn leven. Echt waar. Maar je komt tot volwassenheid. Door te doen wat hij zegt. En soms neem je risico's. Soms moet je risico's nemen. Risico's nemen ten koste van alles. Hij is rechtvaardig. Hij maakt het goed voor ons. Doe dat. Daag hem uit. Die God van ons. Hij is een waarmaker van zijn woord. Ik zeg het niet. Hij zegt het. Hij zegt het. Ik ben gewoon klaar hiermee. Echt als u het meer wil weten. Van hoe we de Heer moeten volgen. Volg maar Petrus. Want dat is een man die zoveel fouten heeft gemaakt. Maar nooit heeft u de fout gemaakt. Om zijn Heer niet te volgen. Echt waar. Dat moeten we zeker... Voorkomen. Want de handdoek in de ring gooien, is geen optie. Echt is geen uitweg. Luister naar zijn woord, doen naar zijn woord. Wat er ook gebeurt, ellende en narheid, echt waar, we zullen het later uitlachen. Zeg je zo, waar ben je nou? Ik ben klaar met jou. Want je naaste lief hebben, dat gaat na je broeder lief hebben. Dat gaat erna. Dat is nog veel moeilijker. Maar laten we elkaar gewoon liefde hebben. Maar ik bedoel de ongefeinste liefde. De waarheid. De echte pure liefde voor elkaar. Want zegt hij. Wanneer ik de minste van mijn broeder gedaan heb. Heeft gij mij gedaan. Als ik de minste van mijn broeder een beker water heb gegeven. Heb ik Yeshua de Messias een beker water gegeven. Dat zegt hij. Dus we kunnen, we, kunnen, we kunnen hem geen beker water geven, maar u kunt mij wel een beker water geven. Of andersom. Dan hebben we het hem gedaan. Zo moeten we dus leven. Echt waar. Er zijn geen twee wegen om daar naartoe te gaan. Er is maar één weg. Er is maar één weg. Dat is het woord van God. Heerlijk. Die staat de vertaling fantastisch. Het is moeilijk lezen soms, maar soms is het veel makkelijker dan vraag je je eigen af. Waarom ze nog een andere taal gebruiken? En weet u wat ik zo mooi vind? Petrus noemt zijn lichaam een tabernakel. Ik ben ik ook achter van de week. Zoals Paulus het altijd zegt: mijn ten, mijn ten, men tent. Maar Petrus noemt zijn lichaam zijn tabernakel. Het is helemaal geen nieuws. Voor mij is het nieuws. Het staat al jaren in het boek van God. Een tabernakel, weet u wat dat betekent een tabernakel? Daar woont God in. Hij wil niet wonen in een huigelaar. Hij wil niet wonen in een broeder die de andere broeder niet lief heeft. Die ongefeinste liefde. Dat wil hij echt niet in wonen. Hij woont alleen in een, in een tabernakel waar liefde heers. Amen.